Met het NOS de verdachte van de schietpartij op een Canadese school was een 18-jarige vrouw, heeft de politie bekendgemaakt. Ze doodde afgelopen dag eerst haar moeder en stiefbroertje en daarna schoot ze op de school een lerares en vijf leerlingen dood. En vervolgens bracht ze zichzelf om het leven. Volgens de politie was de vrouw die geboren was als man al langer in beeld vanwege mentale problemen. In Duitsland is rond middernacht een staking begonnen van piloten en cabinepersoneel van Lufthansa. Omdat de staking van 24 uur was aangekondigd, had de luchtvaartmaatschappij al een groot deel van de vluchten geannuleerd. Volgens Lufthansa worden de getroffen passagiers zoveel mogelijk omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen. Anderen kunnen met de trein. De piloten in Duitsland staken omdat ze een hogere bijdrage van de werkgever willen voor pensioenen. Het cabinepersoneel is het niet eens met de strategie van de directie. Die gaat een dochteronderneming van Lufthansa sluiten. In Driebrugge in Zuid-Holland is een man van 21 omgekomen. Hij was met zijn auto ondersteboven in het water terechtgekomen. De politie weet nog niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Het slachtoffer uit Alphen aan de Rijn werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered. In de Eredivisie is het NEC niet gelukt de tweede plek over te nemen van Feyenoord. De ploeg uit Nijmegen verloor met 3-1 van FC Utrecht. Heerenveen won voor het eerst dit jaar. Tegen go Ahead Eagles werd het 3-1. Tellen Griekspoor heeft de kwartfinale van het ABN Amro tennis toernooi bereikt. De Nederlander won in Rotterdam in twee sets van de Fransman Alice. Het werd 7-5 en 7-6. Griekspoor was tevreden over de wedstrijd. Hij noemde die na afloop pittig, maar zei ook dat hij geen moment in de problemen was geweest. Het weer in het zuiden opnieuw regen, in het noorden kan het mistig zijn. In de ochtend trekt de meeste regen weg, maar blijft het toch vooral grijs. Lokaal kan nog een bui vallen en ook kan de zon zich even laten zien bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Bad night Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister go, sister soul, sister flow, sister. Oh. From the Jews for badass chicks from the Moulin Rouge. Uh -huh. Hey sisters, so sisters, better get that dose, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. We wanna enjoy, enjoy, yeah, yeah. Come on, vodka, chocolate. What? Rio, lady, mambo. ground When nobody turns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 Mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest. nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest.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 His mind on nothing else He changed the world The good thing is fine If she is mad He can't see it She can do no wrong He'd Turn his back on his best friend He puts her down